Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Dit is Jeroen aan met het NOS Journaal. De Amerikaanse regering heeft bevestigd dat de 10 Russische spionnen die vorige maand werden opgepakt worden geruild tegen vier mensen die in Rusland vastzitten. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie is Moskou akkoord met de uitzetting van de vier die in Rusland vastzitten voor contacten met westerse inlichtingendiensten. De tien Russische spionnen worden waarschijnlijk nog de komende uren op het vliegtuig gezet door de Amerikaanse autoriteiten. Een rechtbank in New York bepaalde dat ze het land uitmoeten nadat ze hadden bekend dat ze meer dan tien jaar hebben gespioneerd voor Rusland. Het is de grootste spionnenruil tussen Rusland en de Verenigde Staten sinds de Koude Oorlog. Koning Albert van België heeft de leider van de Waalse Socialisten, die Roepo, gevraagd om de formatie van een nieuwe regering voor te bereiden. Het paleis spreekt van een pre-formatie. Die Roepo is nog geen echte formateur. De leider van de Vlaamse nationalisten, de Wever, was de afgelopen weken informateur. Hij zei vanmiddag dat er punten van overeenkomst zijn tussen enkele partijen, maar dat het nog te vroeg is om een formateur te benoemen. Bij de verkiezingen van vorige maand werd de nationalistische MVA van de Wever de grootste partij in Vlaanderen. ...en de socialistische PS van Hiropo, de grootste partij in Wallonië. Uit het Bosnische dorp Nezuk zijn zo'n 5000 mensen vertrokken voor een mars naar Srebrenica. Daar is zondag de herdenking van de val van de moslimanklaven, dan precies 15 jaar geleden. In juli 1995 werden in Srebrenica zo'n 8000 moslimmannen onder het oog van Nederlandse VN-militairen afgevoerd... ...en later vermoord door het Bosnisch-Servische leger. Aan de wandeling doen onder andere moslims mee die de val van de enclave overleefden. Verwacht wordt dat zo'n 50.000 mensen de herdenking bij Srebrenica zullen bijwonen. Het weer. De temperatuur daalt vannacht tot 17 graden. Overdag wordt het zeer warm, met maximaal van 29 tot lokaal 34 graden. In de middag en avond neemt vanuit het zuiden de kans op een onweersbui toe. Dit was het in een was. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon zon ze zee. Zandvoort en zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 I'm the honest guy when I say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 Love was never easy There was no time to please me Looking back It chills me to the bone I knew there was something wrong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 Goedie. Maar ik DALE!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 Like a ship without an anchor Like a snake without a chain. Just a thought of the ocean to lead it As I shiver through my feet